3 uur. De Radio 1 Sportszomer. Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We spreken in dit uur met Dolf Jansen. Hij ondertekent vandaag een internationale petitie tegen wapenhandel. En We bellen met Filemon Wessling, onze eigen Radio 1 reporter in de Tour. Maar eerst het NOS Nieuws met Lieselot Thomas. De kantoortoren van Rijkswaterstaat langs de A12 is op dit moment stabiel. De Rijksgebouwendienst heeft dit hele weekend metingen verricht... maar geen oorzaak gevonden voor de trillingen die het personeel vorige week voelde. De toren werd toen ontruimd. Tijdens het onderzoek zijn geen nieuwe trillingen gemeten... en het gebouw is ook niet verzakt. De Rijksgebouwendienst heeft nog geen idee wat de oorzaak is van de trillingen. De kantoortoren, waar 1500 mensen werken, is sinds donderdag gesloten. Vandaag wordt besloten of dat zo blijft. De partij 50PLUS wil een verhoging van het vakantiegeld voor AOW'ers. In het verkiezingsprogramma van de partij staat dat AOW'ers evenveel vakantiegeld moeten krijgen als de werkende mensen. Het percentage moet omhoog van 6 naar 8 procent. Lijsttrekker Henk Krol. Een situatie waarin we allemaal dat moeten inleveren. Maar het is te zot geworden dat ouderen, mensen die eh, zeker 65 plus zijn... de afgelopen jaren tot 10% hebben moeten inleveren. Dat is veel meer dan alle andere groeperingen. En het is wel de groep waar we met z'n allen onze welvaart aan te danken hebben. Dus ik vind dat we daar eens wat strenger naar moeten kijken en dat we daar ook wat meer voor mogen opkomen. Het plan van 50PLUS kost ongeveer 450 miljoen euro. De partij wil deze en andere plannen vooral betalen... door te bezuinigen op het overheidsapparaat. Het aantal ambtenaren moet elk jaar met 6 procent omlaag. 50PLUS is nu alleen nog maar vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. De partij hoopt op vijf tot zeven zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar in de peilingen haalt 50PLUS hooguit één zetel. Politie en justitie hebben geen vertrouwelijke informatie aan de NOS gegeven... over de deal van het OM met kroongetuige Peter Laes. Dat heeft justitie meegedeeld na een onderzoek van de Rijksrecherche. De NOS maakte in maart bekend dat Laes voor zijn getuigenissen in het liquidatieproces... 1,4 miljoen euro en een lagere straf krijgt. De advocaat van La Es deed aangifte, omdat volgens hem de details uit het getuigenbeschermingsprogramma van de politie of het OM komen. De journalisten van de NOS die zijn gehoord door de Rijksrecherche willen niet zeggen van wie ze de gegevens hebben gekregen, omdat ze hun journalistieke bronnen willen beschermen. De chef van de Duitse Binnenlandse Veiligheidsdienst, Heinz Fromm, gaat met vervroegd pensioen. Duitse media brengen zijn vertrek in verband met de blunders die zijn dienst gemaakt heeft... bij het onderzoek naar de racistische moorden door neonazis. In dat onderzoek zijn belangrijke documenten vernietigd. Tussen 2000 en 2007 pleegde de terreurgroep Nationaal Socialistische Ondergrondse tien moorden... die ook wel de Dunnermoorden worden genoemd. Onder de slachtoffers waren acht Turkse eigenaren van Shawarma-zaken. Het weer, droog en geregeld zon. Bij een zwakke tot matige zuidenwind wordt het 22 graden ongeveer. Morgen vooral in het westen veel bewolking. In het hele land kans op een bui. Het wordt dan 22 tot 24 graden. ANWB, verkeersinformatie. Op de A2 Belgische grens richting Maastricht... staat twee kilometer file voor Maastricht. De N9 richting Amstelveen is momenteel afgesloten bij Akersloter. een ongeluk. Er staat twee kilometer file. Op de andere rijbaan is ook een ongeluk gebeurd. Daar staat ook twee kilometer, maar daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open. Op de A13 naar Den Haag, twee kilometer bij Delft. En op de A50 Arnhem naar Os. Daar staat tussen Renke en Knoop het Valburg. Zes kilometer naar een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer open.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 Goedemiddag, we schakelen straks met Madrid. Over ongeveer een half uur komt het Spaanse elftal met de beker thuis. Maar eerst terug naar de tweede etappe in de Tour. Joris van den Berg, Guido Lippens, is de kat al begonnen met het terughalen van de muis? Heel langzaam hoor, ze pakken hem bij het staartje vast, die muis, en trekken hem dan heel langzaam weer terug. Wat doet het peloton, terwijl ik nu kijk naar Marcel Zieberg, een van de mannen uit het treintje van André Greipel. En die probeerde even een shirtje te wisselen op de fiets. Gaat niet heel gemakkelijk. En wat wel mooi was voor het eerst ook deze tour, behalve dan de proloog... zagen we een glim van Rob Ruig in de buik van het peloton. Het peloton dat nog steeds wordt aangevoerd door de sprintersploegen met name. En die gaan heel langzaam dat verschil terugbrengen. Vijf minuten en twintig seconden is het verschil met de drie koplopers. 110 kilometer nog te koersen. We zijn voorbij dat enige klimmetje van vandaag. De Côte de la Citadelle de Namur. En Mikael Morkov, de Deen, die pakte daar... Opnieuw een puntje voor de bergtrui. Zodat hij nu vier punten heeft. En voorlopig nog eventjes onbetwist leider is in die strijd om de bolletjestrui. De andere twee die rijden rustig in zijn wiel naar boven. Het peloton dus op behoorlijke achterstand. Maar nu begint het tempo aardig op te lopen. Want ze zijn in de buurt van de ravitaillering. Ze zijn er zelfs doorheen gekomen. De kopgroep zeker. Joris. Joris. Joris. Nee, geen Joris, hè? Dan gaan we naar Wimbledon. Marcella ja. Mesker. Center Court. Ja, uh, ja uh, Roger Federer won die eerste set... Toch in een tiebreak. Uh, lopen doet hij niet goed. Hij is dus licht geblesseerd. Speelde wel door. Ja, maar liste er ook een beetje uit. Die kwam 6-5 voor een break voor. Leverde toen zijn eigen service in. En speelt dan een hele slechte tiebreak. 7-1 voor Federer. Die lijkt nu met uh, 1-0 in sets. En ineens uh, ja, komen er wat uh, spatjes regen uit de lucht. En uh, de referee Andrew Derrett uh, de baan op. Uh, de baan ligt nu uh, afgedekt met het zeil. Maar het gekke is, op baan 1 of baan 2 wordt gewoon doorgespeeld. Williams uh, staat daar uh, in de, de Derde set tegen Sveidova. Uh, 6-5. En uh, kennelijk uh, regent het dus uh, uh, daar niet. Dat is uh, heel merkwaardig. Maar ik denk dat het voor Federer een uh, zucht van verlichting is. Want die kan nu even met zijn eigen team uh, overleggen. Nog even behandeld worden. En uh, ja, straks dus verder. Misschien dat ze het dak gaan sluiten hier. Dan spelen we over 40 minuten gewoon verder. Op in indoor grasbaan. En dan krijgen we sowieso tennis te zien. Maar het is dus raar. Centerkort wordt niet gespeeld. Baan 2 gaan ze rustig door. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. de Radio 1 Sportzomer van 2012. Het Spaanse kampioensteam is onderweg naar huis. Na de overwinning van 4-0 tegen Italië gisteravond staande, staat de spelers een grote huldiging te wachten in Madrid. Correspondent Jessica van Spengen is op de plaats waar het feest vanavond gevierd wordt. Waar is dat precies, Jessica? Ja, dat is midden in de stad op Plaza Cibeles. Het is een heel grote rotonde eigenlijk, een verkeerskruispunt. En daar is het nu nog heel druk. Er rijden enorm veel auto's. Maar dat is sowieso natuurlijk een drukke stad. Maar over een uur is dat heel anders. Dan wordt dit afgezet. Er staan ook allemaal hekken klaar. De politie staat klaar. Er staat een heel groot podium klaar, want het was sowieso het plan om de groep te huldigen. Ook al zouden ze misschien niet de beker binnenhalen, maar wel in ieder geval in de finale staan. Dus dat stond al klaar. Nu, omdat ze wel gewonnen hebben, gaat de selectie in ieder geval eerst naar de koning vanmiddag. Ja. En van daaruit stappen ze in een open bus, gaan ze eerst een door de stad maken. Nou, dat is al heel druk langs de route dan straks natuurlijk. En dan komen ze uiteindelijk hier vanavond aan om, uh, om op het podium uh, zich uh, te laten zien. En natuurlijk beker te laten zien. Ja, wanneer staat de landing gepland van het team? Ja, om uh, nou, tussen drie en half vier uh, worden ze verwacht. Uh, op uh, baragas, dus op het uh, vliegveld hier. En dan uh, worden ze gelijk Vandaaruit uh, al in de bus gestopt. En dan gaan ze dus naar het paleis van de koning. Maar daar zijn ze zo rond een uur of uh, zeven wel klaar. En dan stappen ze in die bus. Ja. Om half acht gaat die tour beginnen. En dan gaan ze dus uh, die tour door de stad doen. En dat is echt een heel groot feest. Met het WK was dat, uh, het duurde dat uren voordat ze op de plaats van bestemming aankwamen. Omdat ze amper door de mensen heen konden. Verwachten ze een chaos? Nou ja, gisteravond uh, stond dit plein dus helemaal vol. Um, ja, chaos. Je kunt er gewoon niks meer. De hele stad ligt dan gewoon plat. Uh, chaos is het uh, niet geweest, maar het was natuurlijk wel één groot feestje. Je kon over de hoofden lopen. Om de uur zijn die mensen allemaal naar huis gestuurd door de politie. Maar ik verwacht dat echt over een uur het uh, hier weer helemaal vol stroomt. Al is het nog wel heel warm... Spanjaarden wachten vaak wel een beetje af tot het ietsje koeler wordt. Maar in dit geval uh, zullen ze het wel uh, trotseren, denk ik. Het feest gaat bijna beginnen in Madrid. Jessica van Spengen, dankjewel. Uno, dos, uno.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 Hey Joe was dat. Ik noem een Kevin Spacey, ik noem een Scarlett Johansson, ik noem een Coldplay. En Dolf Jansen. Allemaal hebben ze hun handtekening gezet onder een petitie voor betere regels voor de internationale wapenhandel. Aan de telefoon is... Dolf Janssen. Ja, Ik dacht ik houd het Coldplay, even Coldplay was niet bereikbaar ja. en, en Scarlett Johansson niet ja. aan draaien. Ja. En, en, en ik, ik praat ook verlies met Dione en dat is gewoon waar. Waarom deze petitie, Dolf? Deze petitie uh, is aangeboden uh, omdat er sprake is in de wereld van heel erg veel wapenhandel en, en munitiehandel. Dat gaat om onwaarschijnlijke hoeveelheden en bedragen. En het idee is dat er een verdrag zou moeten komen. waarin uh, de wapenhandel in principe gang kan gaan. maar dat er controle is op wie handelt, waar gaat het heen, waar worden die wapens voor gebruikt. En als aantoonbaar is of aannemelijk is dat die wapens gebruikt gaan worden om mensenrechten te schenden. of om uh, sociale of duurzame ontwikkeling tegen te gaan, dat je dan kunt zeggen... deze wapens mogen niet op die manier verhandeld worden. Ja. En uh, die, die, die controle is er niet. En die moet er komen. Ja. Want het is te naïef van mij om te denken... Uh, dan zou ik gewoon beginnen in actie alle wapens de wereld uit. Maar dat is natuurlijk... Uh, ja. Dat zou mooi zijn, maar dat, dat, dat, is, dat is onmogelijk. Dat zou, zou heel mooi van je zijn en ik zou me daarbij aansluiten, maar dat gaat niet gebeuren. Uh, het idee is hiervan inderdaad dat er, er is wapenhandel en, en wapen worden over het algemeen gebruikt om mee te schieten. En daar word je over het algemeen niet blij van. Maar het is handel en als het handel is, dan vinden mensen dat fijn om te doen, want dan verdienen ze geld mee. Uh, het gaat dus niet om wapens verbieden, niet om handel verbieden, maar het gaat er echt om controle hebben op... Waar worden die wapens voor gebruikt en als dat uh, duurzame ontwikkeling, sociale ontwikkeling, mensenrechten schendt, dan zorgen dat het niet mag en uh, dat zou al een behoorlijke hoop wapenhandel schelen. Wie zijn de ondertekenaars? Nou nu, de mensen die jij noemde zijn mensen die dan wel voor, uh, voor Oxfam Novik -Nope of Oxfam International, dan wel via Amnesty International of andere organisaties zich zorgen maken om dit soort ontwikkelingen of dit soort situaties eigenlijk, want die bestaat al tientallen jaren. En uh, uh, de VN gaat volgens mij vanaf vandaag erover praten en vergaderen, de bedoeling is dat daar een wapenhandelverdrag uitkomt. En deze mensen, en dat zijn er heel veel, je noemde een paar van de absolute highlights, maar er zijn heel veel mensen, ook vele miljoenen wereldwijd, die hebben getekend, uh, laten we zeggen, gewone mensen die zeggen, ja. het zou toch mooi zijn in de wereld als er enige controle was op wapenhandel, zoals het er wel is op, laten we zeggen, bananen, mango's, gebotteld water en andere zaken. Ja, ja. En je zei het zelf al, ah. dit, dit gaat natuurlijk al jaren aan, en, en de vraag is waarom zo'n verdrag er gewoon nog niet is. Ja, maar dat geldt voor heel veel in de wereld. Dat je denkt van, hoe is het mogelijk dat dingen zo werken? Dat is helemaal waar. Dat is ook denk ik waarom er organisaties als Oxonovip, als Amnesty International, als Wardshout, noem maar op, zijn. Om mensen erop te wijzen, dit is hoe het in elkaar zit. En je kan er iets aan veranderen, je kunt je aansluiten, je kunt iets veranderen. Maar het is waar, het is natuurlijk eh, bizar dat er onwaarschijnlijk veel drama wapens worden veranderd. Dat er heel veel eh, ontwikkeling voor in Afrika eh, geschaad wordt door gewapende conflicten, burgeroorlogen, rebellen, leger met wapens, noem maar op. Wij praten over ontwikkelingssamenwerking, wat erin moet gebeuren. Op het moment dat je aan de ene kant toestaat dat er heel veel geschoten wordt, dat er heel veel gehandeld wordt in wapens, ben je aan de andere kant natuurlijk bezig om een, uh, een put te dempen die je niet kan dempen. Dus als je nou minder wapens hebt, heb je meer ontwikkeling, heb je meer ontwikkelingssamenwerking nodig, iedereen blij. Ja, je vertelde net dat de VN daar dus over gaat praten. Nou ja, dat, dat, dat neemt natuurlijk een tijdje in beslag. Wat is de ja. planning? Wanneer ligt dat nieuwe oh. verdrag er? Dat ga ik je niet vertellen en dat weet ik ook niet. Ik weet er dus volgens mij dat er een aantal weken voor uitzorgd zijn om erover te praten en om ergens uit te komen. Het gaat er eigenlijk om dat landen die nu zeggen, uh, oké, okay, handel is oké, okay, maar mensenrechten vinden we ingewikkeld, laten we dat er buiten houden. Of een land als China dat zegt, oké, okay, handel willen we naar kijken, maar als wij wapens weggeven, valt het buiten het verdrag. Hij is natuurlijk niet echt weg, want ze krijgen er olie en andere grondstoffen voor terug. Dus alle wapenhandel in welke vorm dan ook zou eronder moeten vallen. En ik weet dat dat moddels langzaam uh, malen, dus het zal niet binnen weken zijn. Maar ik vind toch wel dat er minimaal dit jaar zeker een goed wapenhandelsverdrag zou moeten zijn. Dat is niet alleen wat Coldplay zegt, maar ook wat ik het zeg. Ja. Nou ja, die eerste aanzet is gegeven dus door jullie actie. Uh, je hebt daar uh, ja, een keurige uitleg bij gegeven. Hartelijk dank daarvoor. Dolf Janssen. Dankjewel. Gaan we naar Gio Lippens. Gio doen de ploegen van de sprinters een beetje hun werk aan de kop van het peloton. Die nemen hun verantwoordelijkheid. Omdat het een etappe wordt voor de sprinters vandaag. En dat betekent dat Radio Shack de ploeg van de gele trui dragen. Fabian Cancellara het werk voorlopig even dus aan die andere ploegen kan overlaten. Sebastian Langeveld zagen we op kop meedraaien. Natuurlijk voor Orica GreenEdge, Die Australische ploeg. Die nieuwe ploeg waar Matthew Goss het zo meteen in de sprint moet gaan doen. Hem zagen we daar aan kop rijden. Argo Shimano natuurlijk voor Kittel. Mathieu Sprik de Fransman die daar op kop meedraait. En zo zaten er ook wat mee. Mannetjes bij van de Omega Lotto formatie. De Lotto Belisol formatie moet ik trouwens tegenwoordig zeggen. Want dat is de ploeg natuurlijk die ook hoopt straks in de sprint keihard toe te gaan slaan. En die moeten dat dan doen met de Duitser André Greipel. Twee Duitsers. Een Engelsman natuurlijk, Mark Cavendish, die zit rustig in dat peloton. Die zie je helemaal niet van voren. Die ploeg die doet absoluut niet mee, de Skyploeg. Want die hebben dus Bradley Wiggins, waarvoor zij gaan werken straks. Als de Tour echt een beslissend stadium nadert. Er wordt hard gewerkt in het peloton. Het tempo loopt ook wel wat op. Vijf minuten twintig is de achterstand. En ze hebben nog honderd kilometer te rijden tot aan de finish in Toen. En af en toe dan kun je de schade opnemen in het peloton. Want dan zie je dan toch twee mannen rondrijden die behoorlijk gekwetst zijn in die eerste Etappe van gisteren. Daar zagen we onder andere uh, Sanchez rondrijden. Luis Leon Sanchez, de man van Rabobank. Met een hele stellage om de pols. Die heeft zijn pols behoorlijk uh, gekwetst. En ook Tony Martin, de goede tijdrijder die gisteren hard is gevallen. Die zag er ook flink gehavend uit. Overal uh, uh, ja, pleisters, plakkaten. En ook een bandage om zijn uh, arm. En ook een kopgroeprijderman die gisteren gevallen is. Die Anthony Roux, de man van Française Jeu. Die rees zojuist de citadel van Namen. Dat enige klimmetje. Op met één. Zijn linker pols kon hij niet gebruiken. Nu trouwens denk ik Joris op de motor achter dat drietal. Volgens mij heeft hij gewoon de handjes weer aan het stuur. Ja, wel aan het stuur, maar hij legt die linkerhand, Anthony Roux, dus af en toe ook op het stuur. Hij spaart hem een beetje en dat is duidelijk als je gisteren gevallen bent. En ook als je de eerste aanvaller van de dag was. Want hij opende, zoals het heet, de debatten na een kilometer of 23. Nadat het peloton bijna slapend aan deze etappe begon en het is er ook echt een dag voor. Het is een beetje loom, het is mooi, er zijn wijdse uitzichten, grasvelden, maisvelden, graan, wiegt aan alle kanten om het peloton en om de renners heen. En dat leidde ertoe dat het allemaal heel rustig bij de start was. En dat er even sprake was van een wapenstilstand. Toen ging Roe en toen kwam er achteraan een landgenoot van hem. De kern die vorig jaar zo goed was in de Tour. Een ploeggenoot van Veuclair in dat donkergroene shirt van Eurocar. En wie ging er mee? Een man die dus gisteren ook voorop reed. Michael Morkoff van Saxebank. Maar gisteren zag hij er anders uit dan vandaag in de etappe. Want vandaag draagt hij de bolletjes uit die hij gisteren veroverde op al die heuveltjes. Het is vandaag wat vlakker, iets meer glooi. Er zitten wat minder steile stukken in. Er zitten wat langere rechte lijnen in de rit. De wegen zijn wat breder. En nogmaals, de omgeving is prachtig. Het kabbelt lekker voort. Morkov zit de hele tijd achteraan bij de drie eigenlijk. Hij spaart duidelijk de benen. Die inspanning van gisteren zal er nog in zitten. Hij gaat af en toe staan. Strekt ze dan een beetje. Gaat dan weer zitten. Neemt dan een slokje en sluit weer aan. En vooral... In het wiel van de tweede man, kern voorop, telkens. Dat is toch wel de sterkste van de drie, denk ik, op dit moment. Anthony Roux van La Française jeux De enige Franse ploeg die trouwens gisteren de slag miste. Gisteren niet betrokken was bij die aanval van zes man. Nu dus drie man in de aanval in de tweede rit op weg naar tournee. Fiel in het wiel. En hebben we nog een speciale verslaggever tijdens deze tour. En dat is Filemon Wesseling. Hij reist uh, vandaag met de renners mee van Fizé naar Tournai. Tegen de Franse grens aan. Filemon, goedemiddag. Goedemiddag. Ik hoop dat je me goed kan uh, verstaan. Gaat want, u uh, helemaal goed. We, ja, we rijden dwars door de natuur heen. En ik heb... Ik zit op een hele mooie plek, mag ik wel zeggen. Ik zit namelijk bij de ploegleider van de auto, Jean-Paul van Poppel. Die heeft wel eens een ritje in de Tour de France gewonnen. 9 um, in totaal. Ja, ja. kan ja. ik me nog wel vaag herinneren. Ja. Bijna 100 overwinningen totaal in zijn uh, professionele loopbaan. Dat vroeg vandaag Kenny van Hummel. Uh, het is natuurlijk de eerste vlak uh, etappe. Hij is geterfd. We hebben het natuurlijk allemaal gezien in de Tour van 2009... waar hij vooral in beeld kwam omdat hij de bergen moeilijk verteerde. Ja. Uh, ja, en hij wil nu uh, revanche natuurlijk. Maar rij, en, rijden jullie nu achter hem aan of zit je ervoor? Hoe, waar ik ben je nu? Dat, zal ik even uitleggen. Wij rijden uh, ongeveer een half uur uh, voor het peloton uit. En uh, dat is omdat uh, Jean-Paul uh, wil kijken of er obstakels zijn. Of er dingen zijn die gemeld... Moeten worden uh, in het Op Wat voor dingen let je ongeveer, Jean-Paul? Nou, ik let vooral... Uh, kijk, de, de etappes is uh, vrij, uh, vrij simpel, wat dat betreft. Maar nou, we kijken toch onderweg hoe, uh, hoe de wind staat, of er bijzonderheden zijn. Maar goed, we hebben het weerbericht al gezien. Er zijn eigenlijk niet zo heel veel bijzonders aan. Maar voor de zekerheid rijden we toch gedeeltes van het parcours af. We zijn nu uh, op weg naar de laatste 20 kilometer. En ja, wat belangrijk is, hoe dichter je naar de streep komt... Hoe belangrijke informatie kan zijn. Dus, uh, als je kijkt naar de laatste vier of vijf kilometer. Dan zitten er nog uh, drie rotondes in. We gaan kijken of je daar uh, aan welke kant je langs moet sturen. En, uh, en hoe dat er ongeveer uitziet. Hè? Of je binnendoor kan steken of juist niet. Uh, dat soort dingen, ook de ondergrond, is heel belangrijk. En kijken of de map klopt uh, in het boek met uh, werkelijkheid. Ja, je hoort het, Dionne. Een, een hoop werk te doen hier in de auto. Ja, en geeft hij dat dan door in het oortje van Kenny? Ja, Gaat dat het zo? Ja, dat geeft hij door aan de ploegleider van dienst die in het peloton, op achter het peloton zit. En die kan het dan weer aan zijn renners melden. En wat heel raar is, dat heb ik echt nog nooit gezien, want ik ga eigenlijk voor het eerst echt zo'n uh, zo tour-etappe af. Dat er allemaal mensen langs de kant staan die hun kind zo, hun baby echt, zo laten zien aan, aan ons en aan het peloton. <laughs> Net als ze die willen infecteren met het, uh, het virus. <laughs> dat is heel gek. Hey, dat heb... die... Ja, Fiedemont, ja. heb jij heb heb Kenny gesproken? Want wil die, wil die echt uh, revanche voor, uh, voor, voor zijn eerste tour? Ja, hij wil echt revanche. En dat zie je al uh, aan zijn lichaam. Hij is wat uh, kilo's uh, kwijtgeraakt. Dat schijnt voornamelijk te komen door de musli-repen. Daar was hij nog al dol op vertelde ze vriendin, en uh, die heeft je vergeten. Ja, je ziet gewoon een hele, hele slanke, ranke renner. Het is nog steeds niet bijvoorbeeld als Frank Fleck, maar je ziet wel dat hij er strak uitziet. En wat mij heel erg opviel, hij had er zin in. Ja. Ik heb uh, bijvoorbeeld Karsten Kroo gesproken, van ik hoorde het ook, dat die zei van ja, ik vind de tour eigenlijk niet leuk, het hoort bij mijn werk, het is de belangrijkste koers. Maar ik zag hier een man die zag ik al echt voorpret hebben. En dat was Kenny van Hummel, dus. En dat hey, was Kenny van Hummel, ja. Viel, je had het net over de mueslirepen. Dan komen we automatisch ook bij uh, de tips die jij altijd geeft. Uh, tot nu toe geloof ik alleen maar bier aangeraden. We willen nu graag een wijntip. Ja, het is uh, Chateau Barol. Het is een wijn uh, dat hier in Wallonië gemaakt wordt. Vroeger werd hier trouwens echt heel veel wijn verbouwd... maar in de 17e eeuw hadden we een soort van kleine ijstijd. Was het heel koud, werd die wijn ontzettend zuur, niet te hachelen. En uh, ja, mensen die hebben daar, een, een, dat zijn toevallig Nederlanders... die hebben daar een kasteeltje gekocht en die hadden een oud boek gelezen... en toen laten ze, hé, hey, hier werd vroeger ooit wijn gebouwd. Laten we dat ook weer gaan doen. Ze was dus een hobby begonnen... We hebben ondertussen al oh. heel veel prijzen gewonnen. En ik raad vooral de Pinot Gris aan van Chateau Baron in Lusca. En waar eten we dat bij? Ja, ik zat gelijk te denken aan een nasi of zo. Ik kan me voorstellen, je bent de hele dag en avond sportzomer aan het luisteren. Ik ga snel even naar de, naar de Chinees en haal een bak nasi. Dat past er prima bij. Oké, okay, <laughs> dankjewel. Fillebon, veel plezier daar en tot morgen. Dat gaat lukken. Tot morgen. O Saracino, hey. O Saracino, hey. Passa Una sigaretta Mocca La mano Intrasacca E se ne va Smargià Su per tutta città O oh, Saracino O oh, Saracino Saracino, oh Saracino, bello guaglione, oh Saracino, oh Saracino, tutte femmine fanno O Saracino, o Saracino, bello guaglione, oh Saracino, oh Saracino, hey. oh Saracino, hey. oh Saracino. Hey. tutte femmine fa sospira, una faccia bella, il hey. cuore buono, hey. e sa fa l'amore, è malangino, è hey. e tentatore, hey. si guarda Daar was hij weer. Rocco Granata o oh Saracino. Marcella Mesker, uh, er wordt wel eens gezegd plaatselijk een bui. Maar dit buitje daar uh, in Londen was wel heel plaatselijk. Hè? Net boven het Centercourt... Nou, zeg maar gerust boven heel Londen hoor. Want nou, het ziet er ontzettend dreigend uit. Grijzer dan uh, we vandaag hebben. Dat is het nog niet geweest. En uh, ja, het is ook slecht voorspeld. Dus ik verwacht ook zeker niet dat het de laatste regendruppels zijn. Het is weer even droog. Het zeil is van het centercourt. Uh, de spelers uh, zag ik daarachter uh, al in gesprek met uh, Andrew Jarrett, de referee. Want ja, in Engeland hebben ze nu wel een dak boven het centercourt. Maar nu heb je weer het probleem. Ja, wanneer doe je dat dak dicht? Of wanneer neem je het risico van nou, het is een voor het buitje en we, en we houden het dak open. Uh, vorige week ging het dak een aantal keren dicht, terwijl het helemaal niet nodig was, was het buiten schitterend weer, droog, en dan werd hier binnen op uh, indoor grasbaan uh, gespeeld. Vandaag is het heel slecht, uh, het regent. Uh, de andere banen zijn nu inmiddels ook gestopt, al wel uh, bij Kvitova, en Schiavone. Daar zitten ze nog op de stoeltjes. Maar uh, ja, de vraag is: uh, uh, laten de, de scheidsrechter de spelers weer naar buiten komen. Ze staan vlak achter het uh, glazen deurtje klaar. Maar uh, ja, zo te zien gebeurt er nog niks. En uh, ik zou zeggen, doe het dak maar dicht. Want dan kunnen we gewoon de rest van de avond tot een uur of uh, tien achter elkaar doorspelen. Want het is zeker niet de laatste regen. Maar in ieder geval, die eerste set is dus naar Federer. Ik denk voor hem wel een hele prettige pauze. Want uh, hij kon even met zijn eigen team en vooral ook zijn eigen fysiotherapeut uh, raadplegen. Dat mag niet als je in een wedstrijd zit. Dan krijg je de ATP-fysiotherapeut. Nou, iemand die niet jouw fysieke toestand kent. Zijn privé... Visio wel. Dus uh, gelukje voor Veder, die dus uh, ja, ieder moment weer de baan op kan komen. Hij heeft in de, in vooral de eerste set met 7-6 tegen de Belg, Marlies. Het is precies uh, 31 minuten over drie. Dat is het. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws met Lieselot Thomassen. De kantoortoren van Rijkswaterstaat langs de A12 is stabiel. Hij trilt niet meer en is niet verder verzakt. Donderdag werd de toren ontruimd nadat het personeel trillingen had gevoeld. Sindsdien is hij dicht. De Rijksgebouwendienst heeft het hele weekend metingen verricht, maar geen oorzaak gevonden. Vandaag wordt besloten of de kantoortoren weer open gaat. Finland zal het opkopen van staatsobligaties door het Europese noodfonds ESM blokkeren. Vorige week werd op de Eurotop besproken dat het noodfonds ook gebruikt zou kunnen worden om op de markt staatsobligaties van probleemlanden als Spanje en Italië op te kopen. Alle 17 eurolanden moeten daarvoor toestemming geven, maar Finland doet het niet. Het land noemt het een inefficiënt instrument om de markten te stabiliseren. En de vernielingen in Timbuktu in het noorden van Mali gaan door... heeft een bewoner van de stad gezegd, een inwoner. Timbuktu is met twee andere steden in Noord-Mali... sinds enige maanden in handen van de radicale beweging Ansardine... die banden zou hebben met Al-Qaeda. Volgens de getuigen worden graven van sofistische heiligen... in Timbuktu vernield met bijlen, shovels en automatische wapens. En dat is nieuws op dit moment. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de ringweg Amsterdam, korte files dus op de ringweg West... richting Zaanstad, twee kilometer voor de Koentunnel. Andere kant op, twee kilometer tussen Osdorp en Oud-Zuid. Op de A13 naar Rotterdam rijdt het langzaam over drie kilometer... tussen Delft en de aflid van roodreis A16 richting Jebreda. op de parallelrijbaan... tussen Kroop en de Brechtseplein Rotterdam-Feyenoord, vier kilometer... en op de A50 Arnhem richting Os. Daar staan na een ongeluk tussen Heten en Kroop en Ewek vier kilometer. Alle reissookers zijn daar weer open. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We gaan het zometeen hebben over zogenaamde toplevel domeinnamen. Wat dat zijn, dat horen we zometeen. En de festival tent staat nog steeds in Rotterdam. Maar eerst de, de tweede etappe in de ronde van Frankrijk. Gio Lippens hebben de drie koplopers al door dat het niet gaat lukken vandaag. Nou, ik denk dat ze dat al doorraden vanaf het moment dat ze vertrokken uit het peloton, dat ze wisten dat ze teruggepakt zouden gaan worden. Want uh, ontsnappingen ja, die hebben alleen kans in etappes, als we een beetje tussen zware bergetappes of vlak voor een tijdrit zitten. Als het parcours wat geaccidenteerder is, als het allemaal wat lastiger is, dan maken ze een kansje. Maar nu weten ze dat ze teruggepakt gaan worden. Want ze rekenen gewoon veel te goed in het peloton. Ik kijk naar de gele truidrager die daar midden in het peloton rijdt. is even langs geweest bij de auto's, krijgt. Daar wat bidonnetjes, terwijl we nu ook kijken naar de auto van de Nederlandse ploeg van Rabobank. Bradley Wiggins kijken we recht in het gezicht. Die niet meer in de groene trui rijdt, maar gewoon weer in zijn eigen truitje. Met natuurlijk die Engelse bandjes, de Engelse kleuren daar op de mouwbandjes. Hij rijdt Prins Heerlijk in het peloton. En voorop daar sleuren Sprik Langeveld en de Deen Lars Bak. Die maken het verschil steeds kleiner. 4 minuten en 40 seconden is het nog maar. Dus ja, die koplopers, ja, ik neem maar aan Joris, ze werken goed samen. Maar die jongens zijn ook niet gek. Nou, ze werken niet echt geweldig samen, Gio. Ik zei, al die Morkov is zich duidelijk aan het sparen. Of ik bedoel het eigenlijk anders. Hij heeft wellicht de been niet na zijn ontsnapping van gisteren... om ook vandaag volle bak mee te draaien in deze ontsnapping. ontsnapping met die twee Fransen met Roux en Kern was wel aardig net. De kopgroep passeren. het lokaal van Jean-René Bernodot. De Fransman die 30 jaar geleden flink te grazen werd genomen door Peter Winnen op Albuest. Dat waren nog eens mooie Nederlandse wielertijden. Maar het wijst er een beetje op. Het, lijkt erop, het begint erop te lijken dat we weer zo'n periode tegemoet gaan. Met allemaal mooie Nederlandse prestaties in de grootste wielerronde die het wielerjaar rijk is. Nog steeds voorop Anthony Roux, de sterke renner van Van Zestegel. Een wiel Christophe Kern, Morkov onveranderd in het derde wiel. De kopgroep rijdt daar nog steeds omgeven door supporters, maar het is duidelijk met die 15 sterke sprinters ongeveer in het peloton kan het niet anders dat het zo sprinten wordt in Tourne. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur 's avonds de Radio 1 sportzomer van 2012. Oorspronkelijk van de Everly Brothers heb ik zojuist van mijn uh, lieve collega Jurgen van den Berg geleerd. Ik ken het vooral uh, van Paul Young. Maar dit was een uh, live uitvoering van Bruce Springsteen. Love of the Common People. Sinds kort kunnen internet dus niet alleen meer sites die eindigen op .nl of .com uh, aanvragen. Maar je kan ook uh, naar .music of Punt Coca-Cola bijvoorbeeld. Dat zijn zogeheten top level domeinnamen. Niet iedereen is blij met dat soort namen dat die worden vrijgegeven. Zo heeft een Turks bedrijf bijvoorbeeld allerlei domeinnamen geclaimd die met de islam te maken hebben. En daar is de Arabische wereld weer niet blij mee. Danny Mekic is internetexpert en heeft uh, ooit domeinbali.nl opgericht. Een bedrijf gespecialiseerd in domeinnamen. Danny, goedemiddag. Goedemiddag, Hi. Betekent dit dat de internetadressen op alles kunnen eindigen? Nou kijk, dat is natuurlijk niet helemaal waar, want uh, je hebt sowieso natuurlijk uh, minimaal twee tekens nodig. Dus een extensie met één letter, bijvoorbeeld punt A of punt B, die zal er niet komen. Daarnaast is het zo dat er wel een paar regels zijn waar een aanmelding uh, aan getoetst wordt. Op het moment dat je uh, bijvoorbeeld een hele ernstige verwijzing zou maken naar de Tweede Wereldoorlog of dat zou uh, steunen, dan denk ik dat je weinig kans hebt dat je aanvraag er doorheen komt. Ja, punt Heil Hitler, dat zal het niet worden. Dat zal niet worden. Nee. Nee, nee. Uh, maar, maar bijvoorbeeld dus wel, uh, ik noem wat, punt uh, uh, NOS of uh, noem het zo. Nou breng de NOS dan niet op ideeën. Want <laughs> het interessante is, he, van waarom uh, zijn die extensies vrijgegeven? Want het was ooit zo overzichtelijk, namen die eindigen op.nl en.com. en nu krijgen we straks .google, .apps, misschien .nos. Het zijn dure extensies. Je betaalt er meer dan een ton voor. De gemeente Amsterdam heeft er twee aangevraagd. Ook de Rijksoverheid heeft er twee uh, aangevraagd. Onder andere Overheid NL. Dus in plaats van .overheid.nl kunnen we straks naar .overheid.nl surfen, dat scheelt één teken. En dat geeft ook al een beetje aan wat, ja, wat, dat, dat er iets grappigs aan zit. Want het is weer iets wat bedrijven willen hebben, weer iets waar heel veel geld mee verdiend kan worden. En het is maar de vraag of de internet er de consument er uiteindelijk belang bij heeft. Want ja. Ja, het overzichtelijke internet wordt straks wel heel onoverzichtelijk. met ja, Precies, en... dat, dat is denk ik de kritiek ook, dat het erg onoverzichtelijk wordt. Ja, dat is een van de meest gehoorde kritiekpunten. Even los van dat er natuurlijk maar één bedrijf is per extensie die je in handen kan hebben. Punt Islam is inderdaad aangevraagd. Maar je kunt je ook voorstellen dat als punt Tourist of punt Amsterdam of punt Berlijn... overigens zijn punt Berlin en punt Amsterdam aangevraagd door de respectieve steden, maar dat die in handen komt van iemand anders, ja, dat is niet prettig. Want wat je dan dus krijgt, hè, dat wordt ook wel domeinkaping genoemd... is dat mensen allerlei adressen gaan aanvragen op die extensie... om daar vervolgens geld aan te verdienen... en. Ja, daar is het internet natuurlijk eigenlijk niet voor bedoeld. Je wilt hele interessante websites informatie aan gaan bieden. En het probleem is dat als je straks als bedrijf een bepaalde naam wilt vastleggen, dan moet je dat dus met nog meer extensies gaan doen en dan wordt het dus nog duurder. Ja, als het allemaal niet zo handig is, want dat is toch een beetje de conclusie die ik uit jouw verhaal trek, waarom hebben ze dit dan vrijgegeven? Nou, je moet je voorstellen dat de extensiemarkt is in handen van een Amerikaanse organisatie en daarnaast zijn er heel veel hostingproviders en domeinnaamproviders die belang hebben bij de verkoop van zoveel mogelijk domeinnamen. De hele markt die zichzelf reguleert, heeft er dus belang bij dat er meer extensies bij komen, want dan gaan ze dus meer geld verdienen. En dat is tegelijkertijd ook het probleem. Niet één van de partijen die hierbij betrokken is, heeft er belang bij dat het niet gebeurt. Kijk, voor de interneter wordt het straks heel erg onoverzichtelijk. Want als je dus de website van de NOS wilt bezoeken, bijvoorbeeld Sportzomer, ja, moet je dan naar www.sportzomer.nos.nl gaan of Sportzomer.nos. Het wordt heel erg onduidelijk en het zou ook nog maar de vraag zijn in hoeverre die nieuwe extensies die dus aangevraagd zijn en in de toekomst geactiveerd worden, ook heel veel gebruikt gaan worden. Want ik verwacht, om heel eerlijk te zijn, niet dat het zo'n vaart loopt. Internet is. blijven toch vasthouden aan wat ze gewend zijn. En dat is .com, .nl, .eu ja. eh, en de andere bekende extensies. En, en zelfs voor jou zal het geen punt .danny make It's worden? <laughs> nou, misschien toch maar nee. Nee, nee, nee, nee. Ja, nee absoluut niet. Nee, ik, heb, uh, ik heb mijn eigen websiteadres, daar kunnen mensen mij op vinden. En om nou nog een adres of een uh, extensie te lanceren waar je dan tal van pagina's en dus eigenlijk domeinnamen aan kunt hangen. Dat lijkt me gewoon niet zo'n goed maar. idee. Um, aan de andere kant, um, we moeten ons misschien ook laten verrassen. Wie weet zijn er wel hele briljante ondernemers momenteel bezig met een fantastisch nieuwe toepassing voor al die domeinnamen. En zullen we over een jaar of twee tot de conclusie komen... dat we toch wel blij moeten zijn met die extensielanceringen. Ja. Nou, voorlopig zetten we er een punt achter. Puntnl. Dank je Danny Megis. Ja, hoi hè. Um, trouwens, als u iets over, over dit programma wil weten... Radio 1 Sportzomer, heel makkelijk. Radio 1.nl, dat is de site waar alles op staat. De Radio 1 Sportzomer. De festivaltent. De festivaltent staat elke dag op een uh, mooi nieuw festival... om deze Radio 1 Sportszomer van een dagelijkse dosis cultuur te voorzien. Gisteren waren we op het Metropolis Festival in Rotterdam. En ook vandaag staat het tentje in Rotterdam. Verslaggever Niels de Jager, op welk festival ben je nu? bij het FIN-festival. Dat is een filmfestival voor afstuderende filmmakers... van de Willem de Koning Academie in Rotterdam dus. En dit wordt een ja, fluisterende editie van de festivaltent. Want dit gebeurt natuurlijk allemaal in zo'n muisstille bioscoopzaal. Nu op dat grote scherm de film Dagelijks Brood... van student Thomas de Rijken. Hij legt me net al even uit wat voor film het nou eigenlijk is. Het is een film over een, over een jongen genaamd Hoep... Hij is 26 jaar en woont bij zijn moeder thuis, tot zijn grote ongeluk. En, um hij moet brood halen van zijn moeder. Dat is ook meteen de verrassing van de film, wat er allemaal daarna gaat gebeuren. Want als, als ik naar die film kijk, op ja. de plek waar een nek of een hoofd hoort te zitten, daar zit een stokbrood. Klopt. Bij, bij dit soort dingen vraag ik me altijd af, wat betekent dat, dat stokbrood nou? Wat, wat moet ik daarin zien? Ja, je kan er een hele hoop in zien. Maar het heeft, ik, heb niet, ik heb het niet echt gemaakt met een, dat het stokbrood op zich een betekenis heeft. Dat mogen we zelf weten. Ja, dat ja, mag ik zelf weten. Weer terug in de bioscoopzaal, waar inmiddels alweer de volgende film is begonnen. Het zijn ook vooral korte films. Een heus filmfestival dus. Op een mooie plek. Lantaarnvenster in Rotterdam. Ja, dan verwacht je natuurlijk limousines, rode lopers, beroemde acteurs. Nou, dat gaat hier wel even net iets anders, zegt filmstudent en organisator van dat filmfestival. Alicia Breton-Ferrer. Ja, dat komt omdat het een studentenfilmfestival is. En dat wij alles zelf aan het regelen zijn. Dus het is eigenlijk een hele gezellige atmosfeer. Zonder al te veel druk. Geen, en, geen glitter en glamour? Uh, nou ja, misschien later op de avond als we de echte premières uh, houden van alle films. Dit is ook een plek waar wel belangrijke mensen uit de filmwereld uh, naartoe komen, toch? Dat hoop ik. Er <laughs> nou, wordt er straks uh, vast wel na deze films een, uh, een, een drankje gedronken. Ga je dan nog uitkijken naar uh, die belangrijke mensen uh, die misschien voor jou wel een kans kunnen, kunnen bieden? Uh, even daar een praatje mee maken. Als ze een naambordje hebben met belangrijk mens erop, dan zeker wel. Maar, maar je weet niet zo goed wie dat zijn? Nee, dat weet ik nog niet. Nee. Oké, okay, maar je gaat wel een beetje rondkijken daar? Ja, sowieso. Oh. Nu draait toevallig net de film van Alicia, die we dus net hoorden. Film Zwart, met kinderen die de rol van een volwassene spelen. Ik heb overal gezocht, maar hij was er niet. Was je vannacht om twee uur? Is dat moeilijk om, om kinderen ja, uh, dat soort serieuze dingen uh, over alibis... en dat soort dingen t, t, te laten vertellen? Thuis. Zijn ze soms best jong? Nou, dat valt heel erg mee. Want we hebben uh, best een lange voorbereidingsperiode ge gehad. En uh, wat ik ook merk, is dat als je kinderen gewoon heel erg serieus behandelt... eigenlijk als een gelijke, dan geven zij diezelfde behandeling terug. Van alle 25 films die hier worden vertoond, zijn de makers geslaagd. Ariane Laan is regisseur en werkt voor de Willem de Koning Academie. En zij legt uit nou, hoe goed deze films nou eigenlijk zijn. Sommige zijn heel goed, andere zijn gewoon. En sommige zijn net goed, om heel eerlijk te zijn. Nu zijn deze 25 filmmakers uh, klaar met de opleiding... Wat moeten ze nu? Er zijn een aantal die, die hebben al uh, een eigen bedrijfje. Dus die werken eigenlijk al sinds het uh, afgelopen jaar of soms al langer in hun eigen bedrijfje. Er zijn een aantal die hebben vanuit hun stage uh, werk gekregen. En er zijn een aantal die zullen nog werk moeten zoeken en dat zal niet makkelijk zijn. Nou ben ik uh, ja, ge absoluut geen kenner, maar ik vind het best leuk om naar de film te gaan zo dus af en toe. Is dit dan ook nog wel een beetje voor mij geschikt? Kan ik hier uh, ja, met plezier naar kijken? Ja, er zitten gewoon hele leuke dingen. Vooral ook veel humorvolle dingen. En uh, ook erg mooie emotionele dingen. Terug in de bioscoopzaal van het Rotterdamse Lantaarnvenster. 25 korte films worden hier achter elkaar vertoond. Duurt in totaal drie uur, geen pauze. Het is uh, erg goed voor het zitfles, dus. Ja, er is wel veel variatie in de films. Sommige animatie, andere juist heel uh, experimenteel. Ik uh, blijf nog wel even kijken. Want uh, wie weet zie ik wel het werk van de nieuwe Paul Verhoeven voorbijkomen. De renners zijn op weg naar de Tournet. De situatie is al een tijdje onveranderd. Drie man vooruit, peloton volgt. Joris en Gio. Kleine 80 kilometer nog, peloton inmiddels op 4 minuten en 19 seconden van de drie koplopers. En het peloton, ja het oogt allemaal een beetje onrustig. Je ziet wat renners die af en toe even hup, het stoepje opwippen. Daar moeten de toeschouwers dan weer oppassen dat ze niet in de weg staan. Dan zie je weer mensen terugdeinzen. Maar je ziet toch wel dat langzamerhand wat ploegen zich vooraan gaan melden. Aan de linkerkant daar zie je dan ook weer wat mannen van de Lamperenploeg. ploeg. Alessandro Pitaki die proberen ze daar een beetje naar voren te brengen. Maar het is nog veel te vroeg om nu al echt aan het front van dat peloton te gaan zitten. Maar misschien zijn ze wel bang voor een passage, voor een versmalling. Misschien ook wel bang voor de wind, want de wind staat schuin van opzij En dat zou nog wel eens problemen kunnen gaan opleveren straks. Dat zou wel eens op de waaier kunnen gaan. De man die daar alles van weet, is de man op de motor, want die voelt de wind. Joris. Die band staat er zeker, Guillaume. Alhoewel we nu met de kopgroep door Nivel rijden en daar worden de koplopers onthaald op een heel warm welkom. waarbij mij opvalt dat ik, en dat heb ik al meer vandaag gezien... ook heel veel Spaanse vlaggen en uh, shirts langs de weg zie, Alsof er gisteren gevoetbald is of zo. Het heeft allemaal niks met wielrennen te maken, denk ik. Maar die drie blijven in dezelfde volgorde vooraan zitten. Roe doet het meeste werk. Kern zit er dan een beetje tussen. En de nog steeds aanmechtig voortpierende Morkov... de aanvaller tot nu toe van deze Tour. Want gisteren was hij er ook bij. De man in de bolletjes -trui zit continu... als in die kopgroep, in het derde wiel, omgeven dus door al die supporters. Ja hoor, weer een, een, een Spaanse vlag langs de weg. Wat een enthousiasme hier van de mensen. Ook in Franstalig België heeft men gisteravond naar de televisie gekeken. De Archie's en Sugar Sugar. Gaan we gaan weer naar het center court van Wimbledon. Xavier Malice en Roger Federer staan weer tegenover elkaar. Ze staan op de baan, dus de kans op regen is verkeken. Marcella? Nou, het is in ieder geval nu uh, weer even droog en uh, het publiek uh, werd onrustig, want het was uh, wat langere tijd droog en er gebeurde maar niks. En de referee kwam op de baan en hij werd uitgejouwd en uh, de wave ging op een gegeven moment door het centekort. Dat was ook wel grappig om te zien, maar uiteindelijk zijn ze dan na een kleine 50 minuten pauze toch weer terug op de baan. We zitten aan het begin van de tweede set in deze vierde ronde wedstrijd tussen Roger Federer Xavier en Xavier Malice. 7-6 voor Federer en nu 1 gelijk. Maar we weten dus niet of Veder zich nu wat beter voelt. Ik denk het haast wel dat die pauze hem goed heeft gedaan. Hij heeft zijn eigen visio even kunnen raadplegen. Want hij was dus niet fit. Hij ging van de baan af. Tijdens de eerste set werd behandeld. waaraan is het nog niet helemaal duidelijk. We denken toch de onderrug. En uh, ja, hij gaat, uh, hij gaat uh, toch door. Hij lijkt nu met uh, 2-1. lijkt wat beter te bewegen. Dus uh, wie weet dat het uh, nu weer de goede kant op gaat... voor Roger Federer tegen Malice. Maar uh, Marcella, als er nou steeds zoveel uh, regendreiging is... Hè, dat wisten ze vanmiddag ook aan het begin van de middag... waarom besluiten ze dan niet om het dak gewoon maar uh, uh, dicht te doen alvast? Voor je ja. weet maar nooit. Ja, ja, dat hebben ze dus vorige week wel gedaan. Met een dreigende lucht. Terwijl het niet regende. Ja, mm -hmm. En toen werd het ineens prachtig weer. De zon scheen. Stonden ze op het centercourt met het dak dicht. Een indoor toernooi af te werken. En op alle banen tegelijk uh, zat iedereen vrolijk in de zon. En, en werd er een buitentoernooi uh, afgewerkt. Dus ja, het is die afweging. Uh, ze hebben het kennelijk uh, met het weer... Hier gewoon niet zo getroffen. Uh, ze weten niet wat er komt. Ze weten niet of ze nu dakdicht of uh, open moeten laten. Uh, voorlopig is het open en ja, is het uh, eigenlijk zoals het ook uh, gespeeld hoort te worden. Want uh, het, het gras, het, het verandert natuurlijk wel hè, als het dicht gaat. Uh, het wordt wat sneller. Uh, de elementen van, van wind, zon, een paar regenspatters, uh, die, die spelen geen uh, factor meer. En dat hoort er natuurlijk wel bij. Dat hoort erbij op Roland Garros -en, en dat hoort er hier op Wimbledon ook bij. En uh, nu wordt er in ieder geval met, uh, met het dak opengespeeld. En uh, kijkt uh, Roger Federer met uh, een breekvoorsprong nu. 2-1 tegen Malice. Terwijl ik ook alweer uh, een hele crew van baanpersoneel achter de baan zie staan. Dus er zijn weer dreigende luchten. Maar goed, uh, 2-1 uh, voor Federer dus in de tweede set. Misschien nog wel even aardig om over de uh, vrouwen wat te vertellen. Want ja, die spelen dus ook hun vierde rondes vandaag. En uh, de toppers hebben het helemaal niet makkelijk. Uh, Serena uh, Williams ging uh, met de hak over de sloot door tegen Zwedova. 7-5 in de derde set. Ja, de service... ...de beste van de, de vrouwen uh, in de historie... ...zoals John McEnroe zojuist uh, zei voor de uh, Engelse televisie... Ja, ...die houdt er toch in de race. Ze is misschien niet meer zo snel als vroeger... Um, ...niet meer zo fit als vroeger... ...maar ja, die service op gras is uh, goud waard... ...dus zij uh, ging door naar de kwartfinale. Um, Dan hebben we nog uh, Maria Sharapova, de finaliste van vorig jaar... ...die is uh, behoorlijk in de problemen, hoor. Zet achter tegen de Duitse Lissiki... Uh, die vorig jaar uh, heel goed speelde, de halve finale haalde. Ja. En uh, nu set en uh, 1-0 voor de Duitse. Dus uh, Sharapova die moet uh, van ver komen. Petra Kvitova, de uh, Tsjechische speelster die vorig jaar het uh, toernooi op de naam schreef. Nou, die uh, stond zo even 5-0 voor in de derde set tegen Francisca Schiavone. En uh, ik zie dat ze met 6-1 heeft uh, gewonnen. Maar zij verloor ook de eerste set, dus het was geen makkie. Dus we kunnen zeggen, de drie grote favorieten bij de vrouwen... Williams, Kvitova en Maria Sharapova. Nou, die hebben het uh, dus heel moeilijk gehad. En Sharapova heeft het nog steeds moeilijk. En bij Roger Federer uh, wijst niets meer op een blessure. Hij beweegt weer makkelijk. Hij beweegt weer makkelijker. Uh, we moeten natuurlijk afwachten, de omstandigheden. Ja. Het is winderig, het is koud. Uh, regen uh, ja, uh, kan nog steeds komen. Maar ik denk dat die pauze heel goed heeft gedaan. Hij heeft zijn uh, vertrouwde visio. Stefan Vivier, die er altijd uh, bij zit, die uh, heeft hem even kunnen behandelen. Ja, en dat is natuurlijk voor hem uh, ja, geschenken uit de hemel geweest. Dankjewel, Marcella Mesker. Tweede etappe in de Tour gaat ook door. Wij verwachten een uh, massasprint daar in de straten van uh, Tournet-Doornik. Wordt dat ook wel genoemd. We hebben nog steeds die kopgroep van drie, Roe, Kern en Morkoff. Ze rijden al de hele tijd vooruit. Een vier voorsprong op het peloton, Maar wij vermoeden met z'n allen hier dat ze ze wel gaan pakken. Daarvoor uh, Tournet, dan zal het een massasprint worden. U hoort dat in de komende uren van de Radio 1 Sportzomer Met... Tom van der Hek en Lucella Karosso dit is de Radio 1 Sportzomer 3, 2, 1 touchdown De Radio 1 Sportzomer.